Likke, lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker wat lep, lekker oh. lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker Wat lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker Ik ga lekker zo graag lekker mm, oh, yeah. lekker door. lekker lekker lekker Lekker lekker lekker Oh dat is leker, zo fijn. Leker, oh, leker, ja. Als je het voorzichtig doet. Oh dat is het leker, wel geen fijn. Lekker lekker lekker. Lekker lekker Heerlijk met leker, je kanjern. Oh wat zacht. Oh. oh is zo fijn. Oh is het wel voorzichtig. Oh het ook mm, Precies, oh, yeah. ja. Je ja. ja. oh ja. Zo hier. Oh, wat lekker. Likken. Lekken, lekker, lekker mm, likken. Ga door. Lekker oh. lekker, lekker likken. Oh, ga door, man. Oh, lekker lekker ijsje. Mm. Met slagroom. Mm. Het is zo so lekker mm. en het is zo gezond. Ga door. Likken, likken. likken lekker, lekker, lekker likken. Lekker, likken. Het is gezond en het is zo fijn.